Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam distantieert zich van iedere vorm van terrorisme. De school zegt dat in een verklaring na de waarschuwing van de Veiligheidsdiensten dat mensen op de school banden hebben met terroristen. Ook zouden invloedrijke personen op de school proberen het salafisme te verspreiden. Burgemeester Halsema van Amsterdam eist dat er een nieuw bestuur komt. Volgens de school gaan de Veiligheidsdiensten en de burgemeester hun boekje te buiten. De Tweede Kamer is bezorgd. Een aantal partijen dringt aan op sluiting van de school. De Spaanse politie heeft een Nederlandse vrouw en een Duitse man gered uit een verpleeghuis in het zuiden van Spanje. Daar werden ze gedrogeerd en mishandeld en kregen ze alleen zonder voeding. De politie kwam hen op het spoor bij de zoektocht naar een Spaanse vrouw van 101 die onder verdachte omstandigheden overleed. Met de Nederlandse vrouw en de Duitser gaat het inmiddels weer beter. In de zaak zijn zes mensen aangehouden. Voor de kust van Rennesse is een Belgische vrouw overleden... die werd verrast door het opkomend tij. Een Nederlandse vrouw en twee kinderen konden worden gered... en liggen in het ziekenhuis. Het groepje was honden aan het uitlaten op een zandplaat. Duncan Lawrence gaat naar het Eurovisie Songfestival... met het nummer Arcade, een ballad. De zanger maakte dat bekend in De Wereld Draait Door. Lawrence staat in Tel Aviv op 16 mei in de halve finale. Op zaterdag 18 mei is de finale van het Songfestival. De Europese voetbalbond UEFA doet onderzoek naar mogelijke fraude bij Manchester City. Manchester, de kampioen van Engeland, zou hebben gesjoemeld met de boekhouding. Publicaties door klokkenluidersite Football Leaks zijn de aanleiding voor het onderzoek. Volgens Manchester City is er niets aan de hand. Het weer, vanavond en vannacht periode met regen en vrij veel wind. Minimumtemperatuur van een graad of zes. Morgen soms wat zon, maar ook nog een bui en het wordt dan negen graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu Peaceful Radio.